11 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Amerikaanse militaire rechter heeft Bradley Manning... op de meeste punten schuldig bevonden. Hij is niet schuldig aan de zwaarste aanklacht, landverraad... oftewel het bieden van hulp aan de vijand. Later hoort hij zijn straf, hij kan tientallen jaren cel krijgen. Bradley Manning speelde een paar jaar geleden... honderdduizenden Amerikaanse overheidsdocumenten door... aan klokkenluidersite Wikileaks. Hij heeft het lekker toegegeven en bekende schuld... op tien punten uit de aanklacht... Menning wilde een discussie op gang brengen over het Amerikaanse buitenlandbeleid. Israëlische en Palestijnse onderhandelaars proberen binnen negen maanden een vredesakkoord te sluiten. Ze praten binnen twee weken verder. Waar is nog niet bekend. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry gezegd... na afloop van de eerste besprekingen in bijna drie jaar tijd. Deze voorbereidende gesprekken werden gehouden in het Witte Huis... en waren volgens Kerry positief en constructief. In de gevangenis in Nieuwegein heeft een gevangene... een andere gedetineerde doodgestoken. Hulpverleners konden het slachtoffer niet meer redden. Justitie wil verder niet zeggen over het incident. De website werk.nl van het UWV is na een dagenlange storing weer bereikbaar. Wel kan de site nog traag zijn. Door de storing konden mensen via internet geen uitkering aanvragen... of laten weten dat ze hebben gesolliciteerd. Mensen die niet op tijd een uitkering konden aanvragen... worden koelant behandeld, zegt het UWV. Bij KPN zijn meer dan 500 schadeclaims binnengekomen van klanten die last hadden van een storing in Frankrijk. Ze konden vorige week dagenlang niet bellen, internetten en sms'en. KPN verwacht meer claims en heeft daarom een speciaal schadeformulier gemaakt. De provider kan nog niet zeggen hoeveel geld er zal worden uitgekeerd. In Haarlem heeft een hoogbejaarde man mogelijk anderhalve dag zwaar gewond in huis gelegen na een roofoverval. De man van 89 werd volgens de politie tussen zaterdagavond en maandagochtend overvallen. Het slachtoffer kan zich er niets van herinneren en ligt in het ziekenhuis. Omwonende belde de politie nadat de man maandagochtend zijn gordijnen niet had geopend. Bij een ongeluk op de A17 tussen Roosendaal en Zevenbergen is een vrachtwagenchauffeur om het leven gekomen. Hij werd uit de cabine geslingerd toen zijn vrachtwagen tegen een viaduct was gereden. Bij het ongeluk was ook een personenauto betrokken. Die botste tegen de vrachtwagen aan. Eén inzittende raakte gewond. De A17 wordt bij knooppunt De Stok gerepareerd. Daar is een omleiding ingesteld. PSV heeft de voorronde van de Champions League... tegen het Belgische Zulte waregem thuis met 2-0 gewonnen. De doelpunten werden na rust gemaakt door Memphis Depay en Locadia. Volgende week is de return in Brussel. Het weer, nog wat regen of motregen. Vannacht geleidelijk droger en 16 graden...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 Nee, dat mag niet. Goedenavond, welkom bij het oog, waarin aandacht voor de excentrieke Amerikaanse pianist Liberace. Deze week gaat een film over zijn leven in première. Ik praat onder meer met Ronnie Tober, die Liberatie persoonlijk kende. En we staan stil bij de vraag hoe Europa kan bijdragen... aan de rust en stabiliteit in Egypte. En dat naar aanleiding van het bezoek dat buitenlandcoördinator... Catherine Ashton aan Egypte bracht. En de Oogzomerserie over crisisbestendigheid... gaat vanavond over Suriname. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 30 uur. I'm anxious to say the headlines this hour. Former U.S. Army intelligence analyst Bradley Manning has been found guilty on multiple charges, but on the most serious charge of aiding the enemy, the verdict is not guilty. Bradley Manning, de soldaat die honderdduizenden geheime documenten lekte naar klokkenluidersite Wikileaks, is aan veel schuldig, maar niet aan landverraad. De militaire rechter ziet geen bewijs dat hij hulp heeft geboden aan de vijand in oorlogstijd. En dat betekent dat Manning geen levenslang opgelegd kan krijgen. Maar goed, de straf voor onder meer diefstal en overtreden van spionagewetten kan een meer dan 120 jaar cel opleveren. De uiteindelijke straf wordt morgen bekend en zometeen meer hierover. Eerst naar woningcorporatie WSG in Geertruidenberg. Het verhaal is zo onderhand bekend. Te veel grond aangekocht, ook voor te hoge bedragen... waardoor dat financieel verlies heeft opgeleverd. En dat financieel verlies bedraagt 118 miljoen euro. Wie moet dat nou ophoesten? Waar moet dat vandaan komen? Nou, dat geld komt bij de andere woningcorporaties vandaan. Die zullen het verlies dekken, net zoals ze dat bijvoorbeeld bij Vestia hebben gedaan. En vervolgens zullen zij weer proberen dat geld terug te krijgen. Dan moet je denken aan het verkopen van woningen, het afstoten van grond... Eh, en daar waar mogelijk binnen de regels ook het verhogen van de huren. De kans bestaat dus dat de huurders van de WSG uiteindelijk opdraaien voor de gemaakte fouten. Die zijn daar begrijpelijkerwijs niet blij mee. Met het inleven waar we al mee ons... Eh pensioentje moeten doen, is al een hoop geld. En als hier ook nog een hoop geld bij komt, dan wordt dat een bizarre, nare zaak. De voormalig bestuurders van WSG worden aansprakelijk gesteld. Eventuele kosten kunnen ook op hen worden verhaald. En dat was niet het enige verhaal over wonen en geld vandaag. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft de zogeheten Vogelaarwijken... nog eens onder de loep genomen en komt tot de conclusie... dat de 1 miljard van de voormalige minister voor Wonen en Wijken... geen verschil heeft gemaakt. Wij hebben niet kunnen aantonen dat uh, met dat geld... uiteindelijk de, de wijken ook uh, sterker verbeterd zijn dan vergelijkbare wijken. Oftewel, in de 40 wijken die gezamenlijk 1 miljard euro kregen... gaat het niet beter of slechter dan in andere probleemwijken. Maar daar denken de bewoners toch echt anders over. Die nieuwe speeltuinen, extra wijkagenten en nieuwe woningen... hebben juist de trots weer teruggebracht. Toen ik hier kwam te wonen, schaamde ik me eigenlijk, eigenlijk voor... om in de Wille-Barenstraat te wonen. En hoe is dat nu? Ja, hartstikke goed. Inmiddels is de vogelaar-aanpak vogelaaraanpak alweer een tijdje gestopt. Er moest vanwege de crisis bezuinigd worden. En dan was er nog de kwestie die Nederland twee dagen in zijn greep hield. De sigaret van Hans Theeuwen in Zomergasten. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft de beelden uitvoerig bestudeerd... en is tot de volgende conclusie gekomen. Nou, er was hier een heel eenvoudig sprake van een geval roken op de werkplek. Dat was een werkplek, daar werd uh, uh, gerookt en dan moeten wij ingrijpen. De sigaret leverden een boete op van 600 euro. Theo hoeft hem niet te betalen. De boete is voor de eigenaar van de werkplek. En eerlijk gezegd, de VPRO had beter kunnen weten. Het was niet voor het eerst dat de cabaretier opstak op televisie. Uh, okay. Heb je eens te roken? Uh, ik niet, maar misschien gehet? dat iemand, iemand het publiek in het publiek een, uh, een sigaret Ik wil heeft. zo graag roken. Ja. Ik ben zo zat dat niet roken. Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie. Lekker. Heb je ook vuur? Mm. Zo, dit kan ik alle kinderen in België aanraden, om eens dus lekker, <lacht> lekker te roken. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan nou wel over de longen, anders heeft het geen zin. En dan de kranten van morgen. Freddy Fontijn. Steeds meer gemeenten zetten bijstandsgerechtigden aan het werk in ruil voor hun uitkering. Uit een onderzoek van de SP blijkt dat dat al geldt voor ruim 40% van de bijstandsgerechtigden. Maar de Volkskrant schrijft dat een deel van hen regulier werk lijkt te doen. Bijvoorbeeld in de zorg en de groenvoorziening. 55% van degenen die werken zeggen dat er sprake is van verdringing van regulier werk. Over een jaar zijn gemeenten verplicht een tegenprestatie te vragen voor de bijstandsuitkering. Nederlandse wetenschappers van het Waterkennisinstituut Wetses... hebben een wereldontdekking gedaan, schrijft de Telegraaf. Ze hebben een methode ontwikkeld waarbij stroom wordt gehaald... uit de verontreinigde uitstoot van energiecentrales... olieraffinaderijen en staalfabrieken. De industrie, die medeverantwoordelijk mede is voor het broeikaseffect... wordt daarmee opeens vriend van het milieu. Recent is de ontdekking in een toonaangevend Amerikaans tijdschrift... gepubliceerd en de felicitaties stromen binnen. Het Financiële Dagblad schrijft dat durfkapitalisten niet meer aan geld kunnen komen. Dat komt door de regulering van de financiële sector. Banken stellen minder risicokapitaal beschikbaar voor private equity... en ook pensioenfondsen mijden risico's. Private equity investeert risicokapitaal van grote beleggers in niet beursgenoteerde bedrijven. Banken leveren nog maar 15 procent van het vermogen voor deelname in bedrijven. Voor de crisis was dat aandeel nog 50 procent. De Telegraaf beschrijft onder een prachtige kop een actie. Beleggers balen van bonus Benning staat er. De beleggers, waaronder Robeco, gaan morgen stemmen tegen de uitkering van 5,7 miljoen in contanten... die topman Jan Benning opstrijkt met de verkoop van Douwe Egberts aan een Duitse investeerder. De beleggers zeggen er is geen prestatie geleverd die dat bedrag rechtvaardigt. Het HD schrijft over de Brabander Milko van Gool... die vandaag op zijn 47e een wereldrecord heeft gebroken... door in 10 uur en 34 minuten van Noord-Ierland naar Schotland te zwemmen. De snelste zwemmer die het North Channel is overgestoken. 35 kilometer en een van de zwaarste trajecten ter wereld. Van Gool is diplomaat bij de EU. Hij deed de tocht op stroopwafels en energiedrank. Islamisten hebben in een door rebellen gecontroleerd deel van de stad Aleppo, in het noorden van Syrië, een verbod uitgevaardigd op het eten van croissants, omdat die herinneren aan het Franse kolonialisme. Volgens een Arabische krant heeft een sharia-raad croissants haram verklaard, dat is onrein. Croissants zijn voedsel van ongelovigen en het eten ervan is een belediging van de islam. Nederlands Dagblad wijst er in het bericht nog even op dat veel islamitische staten de maansikkel juist als symbool hebben. In de Volkskrant tot slot een reportage over de inzet van een lokscooter. De krant kijkt mee met de politiecamera hoe een groep jongens het slot van een scooter openbreekt. Zonder te beseffen dat het een lokscooter is en zonder de camera op te merken. De lokspecialist van de Rotterdamse politieeenheid, die zeven dagen per week, 24 uur per dag bezig is met lokken, zegt: Dit werk is net als vissen. Je moet gewoon wachten tot de dobber echt goed ondergaat. Dan weet je dat je beet hebt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. U hoort het al: militair Bradley Manning is geen landverrader. Dat oordeelde de rechter vanavond in Amerika. En aan de lijn is Boudewijn Goris van het Bradley Manning Steuncomité. Goedenavond, meneer Goris. Goedenavond, mevrouw. Dat oordeel, dat. Was dat verrassend voor u? Dat was zeker verrassend in de zin dat de kernaanklacht, hulp aan de vijand, die Bradley Manning werd aangevreven, niet bewezen is verklaard door de rechter. Terwijl die rechter eigenlijk in eerdere instanties bij verschillende zittingen duidelijk liet merken dat zij ook op dit punt de aanklagers ja, zeer ter willen was eigenlijk in hun eisen. En het is dus in die zin verrassend dat dat uh, van tafel uh, is. Die, die aanklacht die was ook absurd. Amnesty International heeft daar ook terecht, yeah. de denk ik, uh, uh, aandacht voor gevraagd... dat dat een, uh, tot een waanzinnige situatie zou leiden. Want dan uh, als hulp van aan de vijand, bewust hulp aan de vijand, zou worden bewezen... dan zouden eigenlijk ook uh, allerlei media, zoals uh, radio, televisie, uh, kranten in Amerika... Uh, schuldig zijn aan het, uh, aan het uh, schafbaar zijn voor het verstrekken van informatie over uh, misdaden, want daar gaat het over, oorlogsmisdaden begaan door Amerikaanse militairen. Geen landverrader dus, maar hij is uh, ja, op, op 19 van die 21 aanklachten wel schuldig bevonden. Ja. En... Weet u iets over zijn reactie? Camera's waren er niet bij, maar is er nee, intussen iets bekend over... Ja, kijk, in, in die ...in die rechtszaal mogen eh, zelfs journalisten alleen maar... Eh, ...die mogen geen notities maken. Hè. De meeste zitten eigenlijk in de perskamer te werken aan een stuk en zitten ondertussen mogen wel kijken op de verbinding, maar zij, mogen, zij worden voortdurend voelen zich ook geïntimideerd bij het verslaan van dit proces en dat is maar één van de voorbeelden hè, doordat mensen vlak achter hen staan en op laptops kijken en zo wat ze aan het doen zijn en eigenlijk ook geen, en geen mobieltjes en zo mogen gebruiken om naar buiten te twitteren of wat ook dat is echt een, een, een, een ja, voor ons een doen een hele vreemde zaak, ja. want bij ons is de rechtspraak openbaar Maar heeft, heeft niemand dat ook na afloop gedaan? Dat kan ja Jawel, dat, dat, is, dat is in ruime mate gedaan. En ja. uh, er is zelfs uh, vanmiddag al op Wikileaks... is er een onofficieel uh, rapport van het vonnis... Uh, de, zoals uh, door een, uh, ja, een uh, vertegenwoordiger van Wikileaks... die daar ter plekke is uh, gepubliceerd. Dus er komt veel naar buiten, gelukkig. Ondanks dat. Maar het, het ziet natuurlijk de Amerikaanse overheid niet. Dat zie je zo krampachtig over doen. Het ja. is een krijgsraad. Dat is natuurlijk een beperking in die zin... Ze zijn heel erg bang dat er geheimen, bijvoorbeeld die al op Wikileaks eigenlijk staan... dus eigenlijk geen geheimen zijn, maar dat die daar in extenso worden genoemd... en daarmee nog een grotere publiciteit krijgen. Ja. U zei het al, de familie heeft wel gereageerd. Ja, en tante. De, familie heeft, de familie heeft wel gereageerd en heeft in ieder geval gezegd dat ze blij zijn dat uh, hun zoon niet uh, als een landverrader te kijk wordt gezet... maar dat ze toch heel uh, teleurgesteld zijn in het vonnis. En ik denk dat dat ook een, een, een begrijpelijke zaak is. Want dat, de rest uh, zal niet gering zijn. Op elke aanklacht, en dat zijn er 19 van de 21... die dus wel, die dus wel op schuldig bevonden is, staat, uh, staan vele jaren. Sommige staan daar 10 jaar, sommige 20 jaar op. En als je alles bij elkaar optelt, er zijn uh, media die hebben al berekend dat het tot 130 jaar alsnog zou kunnen oplopen. Dat worden we dus morgen. kan nog erg worden. Ja, hartelijk dank. Bardijn Goris van het Bradley Manning Steuncomité. Graag gedaan. Emerald, completely. Gisteravond bracht de hoge vertegenwoordiging van de Europese Unie... Catherine Ashton een bezoek aan de afgezette Egyptische president Morsi. Op de geheime plek waar Morsi sinds zijn vertrek wordt vastgehouden. Ashton was in Egypte om de tot op het bot verdeelde partijen... een stapje dichter bij elkaar te brengen. Maar wat kan Europa daar eigenlijk betekenen? En zitten ze in Egypte wel op ons te wachten? Aan de telefoon, Koert de Buf, vertegenwoordiger van de Europese Liberalen in Egypte. Goedenavond. Goedenavond. Wist u eigenlijk dat uh, eerder al van tevoren dat Ashton naar Egypte zou gaan? Uh, nee, dat wist ik niet. Dus uh, ik denk dat enkel de ambassadeur dat wist. Uh, misschien één, twee, drie personen rond haar. Maar voor de is daar niet over gecommuniceerd, ook niet uh, in Ja, nu uh, heeft Ashton de afgezette president Morsi bezocht op een geheime locatie. Ze is daar met een helikopter naartoe gebracht, heb ik begrepen. Ashton zelf zegt dat ze niet wist waar dat was. Denkt u inderdaad dat ze dat niet weet? Oh, ik denk ook niet dat zij Egypte nu zo goed kent... en uh, Keira zo goed mm. kent dat zij precies zou weten waar ze exact naartoe is gebracht... Maar zelfs als ze het zou weten... zou het bijzonder onverstandig geweest zijn van haar om het te vertellen. Ja. Maar natuurlijk zou dat meteen leiden tot grote betogingen... Uh, ja, op de plaats waar Morsi uh, is ondergebracht. Dus ik vermoed uh, dat het uh, verstandig is geweest van haar... Of het, om het inderdaad niet te weten of het in elk geval niet te zeggen. Ja. Nou, nou waarschijnlijk dat laatste, want je kunt je toch haast niet voorstellen... dat haar beveiliging dat allemaal goed zou vinden? Dat ze ergens naartoe wordt gebracht waarvan niet bekend is waar het is? In Europa is er bitter weinig beveiliging, hoor. Dus uh, van haar beveiliging zal het niet afhangen. Dus zij gaat daar meestal zonder beveiliging naartoe. Uh, alles is in handen van de Egyptenaren, zoals altijd. Dus in die zin is het Egyptische uh, Veiligheidsdienst. Die beslist uh, waar en hoe ze naartoe kan gaan en er zal verzekeren dat het uiteraard veilig is. Want laat ons niet vergeten, zij is de eerste en de enige die tot nog toe met uh, Morsi heeft gesproken. Dus dat is toch uh, vrij uitzonderlijk. Ja, En ze heeft niet alleen met hem gesproken, maar eigenlijk met, met alle partijen die belangrijk zijn op dit moment in Egypte. Hè? Met generaal Al-Sisi, met de interim-president, met de Tamarot-beweging. Wordt Europa zo vertrouwd door die partijen, door alle partijen in Egypte? Ja, eigenlijk wel. Dus in tegenstelling tot uh, ja, andere, laten we zeggen, entiteiten uh, zoals bijvoorbeeld uh, Amerika. De Verenigde Staten worden bijzonder gewantrouwd op dit moment van beide zijden. Dus uh, de oppositie vindt dat uh, de Verenigde Staten... Uh, de moslimbroeders hebben gesteund tot het einde, terwijl de moslimbroeders vinden dat de Verenigde Staten de Koep hebben gesteund. Um, en dat geldt voor verschillende andere landen. Ook Turkije wordt bijzonder gewantwoord door de liberale oppositie, terwijl Rusland dan weer wordt gewantwoord door de moslimbroeders. En eigenlijk schiet enkel nog uh, ja, uh, Europa over als een soort van ja, neutrale stem, neutrale partner in uh, de hele constellatie. En dat komt overwegend door het feit dat Europa altijd voorzichtig is geweest in wat ze hebben gezegd. En ook niet meteen kant hebben gekozen of grote termen of beschuldigingen hebben bovengehaald. En uh, ja, dat maakt dat Europa een beetje als neutraal wordt beschouwd. Maar ze zal wel heel voorzichtig te werk moeten gaan, denk ik. Ja, natuurlijk. Uh, ze, ze, ze gaat heel voorzichtig te werk en ze komt voornamelijk daar om te luisteren. Laat ons ook niet vergeten, dat is een belangrijk element, is dat zij heeft geprobeerd, samen met uh, een andere tegenwoordiger van Europa, Bernardino Lyon, om al in maart en april een soort verzoeningspoging tot stand te brengen, waarbij de oppositie plaats zou krijgen in de regering onder meer van Morsi. Dus eigenlijk heeft zij al een poging ondernomen om de beide groepen ja, in verzoening te brengen enkele maanden terug. Dus die beide groepen weten nog altijd... dat ze dat toen in alle stilte heeft gedaan. En dat zij ja, de best geplaatste persoon is om dat opnieuw te doen... maar opnieuw in alle stilte en alle discretie. Ja, en veel meer kan ze ook eigenlijk, denk ik niet. Hè? Want er is een persverklaring uitgegeven door, door Ashton. Ja, ze zegt onder meer... Egyptenaren moeten hun eigen toekomst bepalen. Europa wil graag uh, helpen. Dat, dat zijn wat open deuren. Ze kan ook niet veel. Of zijn er wel degelijk middelen die Europa heeft? iets heel belangrijks in Egypte, meer dan in de andere uh, landen rond Egypte, is de enorme fierheid van de Egyptenaren. Dus wanneer iemand zogezegd hen komt vertellen wat ze moeten doen of wat de beste weg is, dan gaan de deuren meteen allemaal dicht. Dus men moet altijd opnieuw zeggen, uh, en ik weet dat uh, goed van de voorbije jaren, dat het uiteindelijk aan de Egyptenaren is om te beslissen. Tegelijkertijd, wat zij kan doen, is voornamelijk luisteren naar beide kanten. En met een dergelijk gepolariseerd beeld zoals we nu hebben, dus waar er geen enkele dialoog meer mogelijk is, is het eigenlijk haar taak om als buitenstaander, en vertrouw, betrouwbare buitenstaander, naar beide kanten te gaan luisteren en eigenlijk boodschappen over te brengen. Dus eigenlijk is zij een soort van ja, onafhankelijke, neutrale postbode, een soort van telefoonlijn, die boodschappen van de ene kant naar de andere kant overbrengt... zonder dat ze op dit moment met elkaar moeten spreken, rechtstreeks aan. Met andere woorden, er is vaak veel kritiek op Catherine Ashton... maar u zegt, hier is ze zeker goed bezig. Ja, ik heb ook in het verleden veel kritiek gehad op haar... op de manier waarop ze... Ja, ...vaak geen positie innam. En op bepaalde momenten was dit, denk ik, uh, ja, een bijzonder spijtige zaak. Maar nu voor Egypte ja, komt dat eigenlijk relatief goed uit. Ze heeft natuurlijk wel kritiek op het geweld dat er is gebeurd. Ze vraagt ook dat er snel democratische verkiezingen zouden komen. Dat Morsi eigenlijk zo vrijgelaten worden. Op de... Dat vraagt ze ook. Maar tegelijkertijd doet ze dit op een manier... ...dat was eigenlijk eerder als een diplomaat... ...dan wat wij zouden noemen een minister van Buitenlandse Zaken. Ze is dus meer diplomatiek dan politiek bezig. Maar op dit moment in Egypte... komt dat eigenlijk wel goed uit. Koer vertegenwoordiger van de Europese Liberalen... in Egypte, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit najaar verschijnen drie niet eerder... uitgebrachte duetten van twee muzikale... grootheden, Freddie Mercury... en Michael Jackson. Goedenavond, KRO Radio 2-collega... en Jackson-fan... Bert Haendrikman. Dag, Margriet, goedenavond. Dit lijkt me wel heel bijzonder dat dit... Uh, ja, naar buiten komt. Ja, ja, we hebben het, uh, je zei het al, uh, we hebben het over twee enorme grootheden. Twee uh, van, de, van de grootste popsterren van de 20e eeuw die samen op, uh, op plaat verschijnen. Dat is natuurlijk een feest. Op zich op zich is het ook weer niet zo heel erg nieuw. Want uh, state of shock kennen we natuurlijk al in de uitvoering uh, van de Jacksons met Mick Jagger uit 1984. En uh, There Must Be More to Life Than This uh, is een nummer dat Freddie Mercury al op zijn eerste soloplaat uh, zette. Maar ja, uh, nu samen met Michael Jackson, dat is wel nieuwsgierigmakend. Overigens is het wel zo dat, dat deze beide uitvoeringen al, al jarenlang circuleren op het, uh, op het internet. Maar dat zal niet het eindresultaat zijn, nee. want... Uh, Queen-gitarist Brian May die, uh, die heeft uh, William Orbit, dat is een Britse uh, producer, in handen genomen. En uh, ja, die heeft zijn licht over laten schijnen en uh, die, uh, die is ermee aan de slag gegaan. En het eindresultaat, ja, dat, daar ben ik wel heel, heel erg nieuwsgierig naar. Nou, ik denk dat heel veel mensen intussen nieuwsgierig zijn. Je noemde dat nummer al State of Shock. Laten we even luisteren naar een illegale versie daarvan. Yeah. Bert, wanneer hebben ze dit dit opgenomen? Dit is opgenomen in 1983 thuis uh, bij Michael Jackson in Encino uh, in uh, Californië. En uh, het was ook eigenlijk de bedoeling dat het op de plaat Victory van de Jacksons uh, terecht zou komen, maar zowel Michael als Freddie hadden in, in die tijd ontzettend weinig tijd. Michael stond natuurlijk op de toppen van zijn roem in, in de thriller-tijd, hij was bovendien op, op tournee in de Verenigde Staten met zijn broers uh, de Jacksons. Freddie Mercury was druk met Queen en de promotie van het album uh, The Works, waardoor uh, het nummer weliswaar al op plaats stond, maar de productie was simpelweg nog niet uh, voltooid. En toen heeft Michael Michael Jackson, Freddie Mercury, gebeld en heeft gezegd van joh, die plaat van de Jacksons, Victory, moet af. Uh, en Mick Jagger, die wil het ook wel doen. Vind je het goed als ik het met hem doe? En toen heeft Freddie gezegd van uh, joh, dat is goed als onze vriendschap maar blijft bestaan. Nou. nou, dat is dan toch wel weer mooi. Nou, laten we ook even luisteren naar dat, dat andere nummer waar je net al over sprak. There must be more to life than this. Tot slot, Bert. Kijk je uit naar de officiële release. En, en vooral naar dat derde nummer. Want we hebben het nu gehad over State of Shock. En there must be more to life than this, waar dus opnames van bestaan. Maar het derde nummer, Victory. Dat, dat is nog nergens te vinden. Uh, ook niet op het internet. Dus daar ben ik wel het meest nieuwsgierig naar hoe, hoe dat uh, zal klinken. En daar kijk ik natuurlijk enorm, enorm naar uit. Dankjewel, Bert Hannekman. Viscus nam een laatste cent. Aan armoe ben ik best gewend. Zitten op een bankje in de zon. Ze namen alles mee. Mijn platen, ja zelfs de tv. Zitten op een bankje in de zon. Hou me, haal me hier vandaan. Zo vast wel aan niets liggen. Op een zomerdag. Op een zomerdag. Op een zomerdag. Het is niet enkel financieel. Meisje werd het ook te veel. Nam de benen even als mijn auto. En nu zit ik dus hier. Ik neem nog maar een slokje bier, zittend op een bankje in de zon. Zomer. So Het bankje in de zon, en dat speelde Kik hier eerder live lijf bij het oog in deze maand. Het is niet een accident. Het is een crisis van een systeem. Dan kwam het even naar de schuldencrisis van de staten. We stonden het ook aan een persoon over. Het is hier We zullen moeten knokken om samen sterker uit de crisis te komen. Maar de oude manieren die deze crisis ontstaan, kunnen niet stoppen. Die het oplossen daarvan, dat wisten we, dat vraagt tijd Deze zomer hebben we onze correspondenten gevraagd... om in hun land op zoek te gaan naar een bedrijf of een persoon... of zelfs een hele sector die het ondanks de crisis opvallend goed doet. Goedenavond, Harmen Boerman vanuit Suriname. Goedenavond. Is er in jouw land, in Suriname, zo'n positieve trend te ontwaren? Ja, de Surinaamse economie die groeit in tegenstelling tot die in Europa... en op sommige andere plaatsen op de wereld... Hier juist heel sterk. 4% per jaar is op dit moment zo'n beetje het gemiddelde. Dat wordt voor dit jaar ook weer verwacht. En de prognoses voor het komende jaar zien er ook heel goed uit. En dat betekent dat je een tendens ziet van steeds meer mensen die terugkeren naar Suriname. Mensen die in Nederland vanuit Surinaamse afkomst daar een tijd lang hebben gewoond. En nu vanwege de economische groei hier en de crisis in Europa terugkeren naar Suriname. En een van de mensen... Dat uh, is Dwight, een aannemer die sinds een paar maanden terug is hier in zijn geboorteland. Hier is het op dit moment veel beter. Er is weinig werk daar in Nederland. Mensen hadden de hand op de knip en hier was er echt mogelijkheid om te gaan bouwen. Uh, die man die hier zo bouwt, die is toevallig ook een Nederlander. Die heeft mij daarvoor uitgenodigd. Toen ben ik aan de slag gegaan en vanaf toen, er is genoeg werk hier. Als je kijkt naar Nederland, je had een eigen bedrijf. Wat is daarmee gebeurd? Uh, niks, ik heb het gewoon opgezegd. Ik heb het opgezegd, uh, denk ik, een weekje voordat ik kwam. Ik heb al mijn boekhouding ingediend en gewoon opgezegd. Hoe lang was je in Nederland voordat je hier weer naartoe terugkwam? Elf jaar. Waarom ben je naar Nederland toegekomen in de tijd? In principe studeren. Bouw. Ik heb uh, bouwkunde gedaan. Toen voor jezelf begonnen? Ja, ik ben... En toen lokte Suriname ineens met de groeiende economie? Ja, klopt. En dat is... Uh, het lokken is begonnen... Anderhalf jaar, twee jaar terug zo. Wat en... gebeurde er toen? Ja, de, de economische situatie veranderde van Suriname. Suriname maakte sprongen vooruit. Beschrijf het eens. Wat zie je hier? Wat merk je hier? Men bouwt makkelijker. Er is, de bouw is toegenomen. De ontwikkelingen gaan vooruit op internetgebied. Men is runddenkender geworden. Wat bedoel je daarmee? Het is niet meer het krampachtige van vroeger. Je moet wachten op dit, je moet wachten op dit. Men leert nu. Van... Nee, je moet het zelf doen. Wie iemand kent die wordt sneller geholpen, dat is nog steeds zo... Alleen, wat ik wel gemerkt is, heb, is dat de mannen van nu het systeem versoepeld hebben. Dat je niet meer te lang hoeft te wachten en dat je niet echt per se vriendjes moet hebben. Maar er zijn termijnen vastgesteld, bijvoorbeeld met bouwvergunningen. Als je al je papieren en stukken in orde hebt, heb je binnen twee weken, je, je hoeft niet iemand te kennen daarvoor. Dat soort dingen zijn heel erg aan de verandering. Is het heel anders om voor een Nederlandse baas te werken? Ja. Wat is het verschil? Het is meer ervaring en alles meer effectief. Leert u ook van hem? Ja, zeker veel. Ja, wat hebt u van hem geleerd? Nou, bepaalde dingen doet hij heel anders dan wat we hier in Suriname doen. Mm -hmm. Is hij streng? Nou nee, hij is flexie. Is ex flexie. <laughs> Suriname wordt in Nederland altijd gezien als het land van Boutersen, het land waar het nooit goed komt. Jij ervaart wat anders. Ik ervaar het als te zijn, het is niet zoals men het voorspiegelt in Nederland. Economisch gezien is Nederland nu zelfs uh, aan het omdraaien... en zegt, wij moeten zaken met Suriname doen. Nederland dringt aan voor de ambassadeur nu. Dat uh, de Nederlanders die massaal naar hier toe komen... hun belangen nu hier behartigd worden door de ambassadeur. Want jij bent wel Nederlander? Ik ben wel Nederlander, ja. en je kunt toch hier werken met een Nederlands paspoort? Ja, dat klopt. Ze willen de, het kader hebben. Je zegt grote hoeveelheden Nederlanders die hier naartoe komen. Is dat inderdaad gaande nu? Ja, het is gaande. En het leek steeds meer te worden. Ben jij met je gezin hier naartoe gekomen? Ja. Heb je een Nederlandse vrouw? Een Nederlandse vrouw, ja. En hoe vindt zij het? Ze heeft er draai al gevonden. En ze is al benaderd door diverse Nederlandse bedrijven om te gaan werken. Dus ze moet eigenlijk kiezen, want er is werk zat. Je bent gekomen om te blijven hier? Ik ben gekomen om te blijven. Terug ga ik niet. Nee, niet meer. In je reportage, Harme, hoorden we die uh, terugstoom is zo'n anderhalf, twee jaar geleden begonnen. Uh, het lijkt steeds meer te worden, hoor ik ook. Heb je enig idee over aantallen? Nou, de statistieken die zijn hier heel moeilijk te vinden. De cijfers. Die wij hebben kunnen achterhalen, die stammen uit 2011. Dat zijn bijna 2000 mensen die toen geremigreerd zijn. Dus dat is al een behoorlijk aantal. Maar wat je om je heen ziet, en dat is dan puur een beetje het gevoel wat je hebt als je de mensen spreekt en mensen tegenkomt, dan zie je dat dat echt aan het toenemen is. Dat steeds meer mensen, eh, jongeren met name ook, die deze kant op komen, niet meer alleen de pensionado's, maar dat is echt aan het stijgen. Ja, en in welke sectoren vinden ze dan werk? Waar komen ze voor? In alle sectoren. Het is een land waar heel veel, uh, uh, waar heel veel te doen is. Uh, natuurlijk in de IT, in, in de bouw, waar een economie groeit. Uh, daar gaat het gewoon steeds uh, beter op alle vlakken. En je ziet ook veel mensen die nog niet helemaal zeker weten wat ze gaan doen. Maar gewoon hier naartoe komen, juist omdat die economie groeit. Dus in alle sectoren zie je dat mensen hier... Als je een beetje wil en je past je een beetje aan... en je bent bereid om iets minder te verdienen dan in Nederland... om, uh, om hier een baan te vinden. Ja. In de studio hier ook bij mij bijzonder hoogleraar... Hindoestaanse migratie, meneer Chan Chuni. Harme vertelde al, al iets over wat voor mensen ziet, ziet u teruggaan. Wie zijn dat? Uh, nou, de, volgens de laatste cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek van 2012... zijn er 2700 uh, mensen teruggegaan met, met naar Suriname. Hè, mm -hmm. want, uh, misschien zijn ja. er misschien 50 naar Curaçao gegaan. En er zijn ook 2700 mensen uh, gekomen naar Nederland, maar netto zijn er eigenlijk 22 mensen meer teruggegaan naar Suriname... dan naar Nederland zijn gekomen. En vroeger was de trend omgekeerd. Dus je ziet dat het cijfermatig klopt. Nou, wat er gebeurt is... Uh, en ik, ik, ik, ik ga elk jaar naar Suriname, vanaf 10 jaar geleden. En ik zie ook uh, dus de ontwikkeling dat in Suriname... En dat is ook de mindset, is veranderd dat we ook dat beeldvorm in Nederland moet veranderen. De Suriname is zich heel goed ontwikkeld, het heeft economische groei. Het bestuur wordt steeds beter. De infrastructuur, er, is een, er, is, er komen banen in verschillende plekken. De salarissen worden verhoogd. Alleen is het nog niet op het niveau van Nederland. Maar je ziet dus dat in Suriname ontwikkeling gaande is... waarbij men ook mensen uit Nederland nodig heeft. En wat ook belangrijk is, de weerstand tegen... Of, Tegenover mensen uit Nederland is minder geworden. U bedoelt Surinamers? Vroeger was het zo dat er ja. een weerstand was tegenover Surinamers uit Nederland door de oudere generatie Surinamers die vonden dat wij te betuttelend waren, dat wij alles en het beste wisten enzovoort. We gedroegen ons als een, uh, Nederlanders die alles en uh, weten. De laatste tijd zie je dat dat aan het veranderen is ook omdat de jongere generatie dat soort gevoelens niet heeft. En een ander belangrijk punt is Suriname moderniseert als gevolg van ook globalisering, mm -hmm. internet en. Dus je ziet ook daar die zakelijkheid. Ja. En intussen gaat het in Nederland slecht. En intussen gaat het in Nederland slecht. Nederland heeft, uh, zit met een crisis. Ook het klimaat in Nederland is niet goed. Hè? Er is een soort multiculturele kramp in Nederland... Uh, en, en mensen, het, is, het, is, het is een opgefokte mm. sfeer in Nederland. Grote, gigantische bezuinigingen. Uh, en in Suriname is booming. Je ziet ook een heleboel Nederlandse stagiaires in Suriname en andere mensen... dus ook van andere landen naar Suriname te komen. Dus in die zin is de trend dat er en de mensen naar Suriname gaan... dat is te signaleren, ook zelfs van de tweede generatie. Dus kinderen die ja. hier geboren zijn, die gaan ook terug naar Suriname. Er zijn 10, 1039 ja. In 2012 teruggegaan, die mensen zijn hier geboren. Ja. Dus dat is een, uh, belangrijk. Daarnaast zijn er ook pensionado's, hè, of mensen die... Ik ben een bijna straks ook een voorbeeld ervan Die gaan terug, maar die pendelen vooral. Die, die wonen daar en komen een tijdje terug naar Nederland. Ze ja. willen hun salaris of hun AOW behouden. Maar de trend dat, dat naar Suriname... meer mensen teruggaan naar Suriname... dat is duidelijk. en andere, twee, twee andere belangrijke punten zijn ook heel interessant. Ook uit onderzoek blijkt dat. Dat vooral in veel kriolen teruggaan. En die, in, in, in hun staan minder. En ook veel kriolse jongeren... Uh, de Hindoestaanse jongeren die oriënteren zich meer op India en internet en die werken op een heleboel andere terreinen. Terwijl veel creoolse jongeren, tweede generatie jongeren, die, vinden, die hebben een sterkere binding met Suriname. En wat ook interessant is, dat blijkt ook uit onderzoek, dat meer mannen dan vrouwen teruggaan. Dat, dat heeft te maken met het feit dat voor de vrouwen, de sfeer in Suriname nog niet. ...modern genoeg is, er is toch wel een achterstand in emancipatie. Uh, terwijl mannen daar veel meer vrijheid hebben. Veel mannen kunnen laat zeggen, veel lekkerder, zoals in Suriname zeggen veel lekkerder leven. Maar ook dat is aan het veranderen in Suriname. Mm. En, en Harme, om nog even uh, naar jou terug te gaan, speelt Boutersen in dit alles ook een rol? Nou ja, wat je ziet is uh, dat Boutersen eigenlijk heel erg meegegroeid is in dat... Uh, Multiethnische denken. Uh, meneer Tsuni zei het al, er, er, is een, een, een grotere, er is een grotere eenheid... ...en ik kan er zelf ook over meespreken. Uh, het, het, het sentiment van uh, wat uit Nederland komt, dat deugt niet en dat is betuttelend. ...dat is volstrekt verdwenen hier eigenlijk in een paar jaar tijd. En Boutus heeft dat tijdens zijn verkiezingscampagne al gezegd... Wij hebben ook de Surinamers van de andere kant van de Oceaan, van de, van de Noordzee, hebben we nodig. En ik merk het zelf als blanke Nederlander, dat, er, dat ik banen kan krijgen hier bij bedrijven, die ik echt een paar jaar geleden absoluut voor onmogelijk had gehouden, omdat je toch als blanke Nederlander een extra barrière moest nemen in veel gevallen uh, om hier werk te vinden. Je verdient natuurlijk minder dan in Nederland, maar het is hier echt uh, heel erg aan het veranderen. Die mindset is echt totaal anders en Boutens heeft daar... Uh, als, eerste, als oprichter van de eerste multietnische partij uh, heel veel garen bijgesponnen, ook bij de verkiezingen. En ik denk dat dat bij de volgende verkiezingen ja. weer zal gebeuren. En hij zet ook heel erg in op een goed internet, heb ik begrepen. Ja, hij heeft uh, het, het, het staatsbedrijf opdracht gegeven om de snelheid te verdubbelen uh, ...daarmee de prijs te halveren. Het was echt onbetaalbaar een paar jaar geleden. En nu is het voor veel mensen wel betaalbaar. En hij heeft bijvoorbeeld ook de invoerrechten afgeschaft op alles wat met computers te maken heeft. Waardoor ook de computers veel goedkoper geworden zijn. Dus hij gaat wat dat betreft heel erg mee met de, de, de IT-boom. Die, uh, ja, die overal ter wereld plaatsvond... Naar waar Suriname een paar jaar geleden nog hopeloos op achterliep. En dat is heel erg aan het veranderen. Meneer Chumie, ja. u, u stipt het net al even aan. U bent ook van plan om terug te keren. Ja, ja nou, ik wil er nog één ding zeggen. In Nederland is er een, een soort negatieve fixatie op Bouters. Als je naar Suriname gaat, ook veel Nederlanders... die naar Suriname zijn geweest, die merken niet zoveel van Boters. Uh, de tijd is voorbij. Bouters heeft toch. Ik ben geen Bouters aanhanger, maar Bouters heeft toch het land ontwikkeld. heeft, zoals die meneer daar zegt, die multietnische dingen... heeft hij afstand van genomen... Heeft heeft een heleboel mensen benoemd die competent zijn... en heeft het land helpen ontwikkelen. En ik zelf word steeds enthousiaster. Ik, uh, ik, ik ga elk jaar, ik hou daar lezingen, ik probeer mij bijdragen te leveren. En over tweeënhalf jaar, als ik uh, klaar ben met mijn baan... dan ga ik pendelen, dan ga ik me daar niet permanent vestigen... want ik heb wat verplichtingen hier. Maar ik ga elk jaar twee keer of drie keer per jaar daar een, een tijdje wonen. En uh, gewoon voor niets want ik heb genoeg inkomen, mijn bijdrage leveren... aan de opbouw van het land. Maar, en zo ga, zijn er... Gaat u er ook weer definitief wonen? Nee, niet definitief, pendelen. Er is ja, ook een denk, categorie... Dat, denk u, dat denkt u nu. <laughs> nee, maar er is, een, kijk, er is ook een categorie... mensen die, we zeggen, wel gaat naar Suriname... maar die pendelen. Die blijft dus we zeggen drie maanden of zes maanden wonen... en dan komen ze overwinteren of ze komen we zeggen uh, uh, uh, uh, drie maanden weer naar Nederland. Het gaat om de, de gezondheidszorg. En vaak hebben ze inkomen... en ze willen zich niet uitschrijven uit Nederland, hè. Uh, dus er zijn een aantal van dat soort dingen. Ook de huidige regering wil in Suriname een soort... En, uh, per Personen van Surinaamse afkomst hè, of Surinaamse mm -hmm. origine zeg ik zo'n kaart invoeren, dat de mensen uit Nederland of de diaspora, Suriname, zoals het heet, dat die laatst, geen stemrecht hebben, maar verder alle rechten in Suriname, waardoor het nog makkelijker geworden, uh, gemaakt wordt om je te vestigen. En die meneer zegt dat misschien kan het best zo zijn dat ik na een tijdje als ik daar woon en ik heb een huis daarin gaat bouwen of renoveren, dat ik misschien veel langer daar blijf wonen. Maar dat zullen veel mensen, mensen van oudere leeftijd, die hebben toch. Die, die betrokkenheid bij Suriname. En nu, wij hadden dat nooit verwacht. Want dat wil ik bijzeggen. Ik had nooit verwacht, dat is historisch heel belangrijk... dat het zo goed zou gaan met Suriname. Zoals u in het begin zei, men had een joke. Men zei, zelfs God weet niet hoe Suriname, dat, of, of Suriname zich zo goed zou ontwikkelen. En nu blijkt dat Suriname ja. zich heel goed ontwikkelt. Hartelijk dank, ja. meneer Chan Chuni. Hoogleraar, bijzonder hoogleraar, Hindoestaanse migratie. En ook Harman Boerboom in Suriname. En ik zeg goedenavond, Ronnie Tober. Een hele avond. Straks gaan, of dadelijk ga ik met u wat uitgebreider praten... over de flamboyante Amerikaanse pianist Liberace. Want ja. deze week gaat er een film over hem in première. U heeft hem persoonlijk gekend. Kunt u nou in een paar woorden eens zeggen wat voor man dat was? Kunt u me schetsen? Uh, in een paar woorden. Een zeer extravagante man waar je niet omheen kon. Uh, met al door zijn kleding, zijn sieraden... Een man met een groot hart, maar een enorm geweldige showman. Nou, laten we dan even naar hem gaan luisteren. Opname van Liberace, Beer Barrel Polka. Meneer Tober, was dit nummer ja, zeg maar representatief voor, voor wat hij deed? Ja, hij, dit is echt geweldig. En dan had hij een orkest achter ze zitten. Er zijn momenten geweest, dan kwam hij op in Hot Pants... in uh, Rood, Wit en Blauw voor de 4th of July... En uh, dan had hij in beton en zat hij nog te twirlen. Ja, hij, Liberace was gewoon een geweldige showman, kan ik niks anders zeggen. Nu staat hij dus weer in de, in de belangstelling dankzij een film... die deze week in uh, première gaat, Be ja. Behind the Candelabra met Michael Douglas in de rol van Liberace. Ja. Wij, gaan, of wij, wij praten met u over de echte. En dat doe ik uh, dadelijk ook met Alexander de Jong in New York. Goedenavond. Goedenavond, hallo Nederland, hallo Ronnie. Ja. Hallo Alexander, leuk je stem te horen. <laughs> Ja, dat vind ik ook. Alexander de Jong weet heel veel ook van Libratie... omdat u werkt aan een Broadway-musical over hem. Ja, ik ben ja. Uh, waarschijnlijk net zo lang bezig als uh, Soderbergh is bezig geweest met zijn film. We zijn zo rond diezelfde tijd uh, begonnen. En uh, dus in de laatste tien jaar heb ik me uh, heel erg verdiept in het onderwerp het Liberace. Oké, okay. uh, Ronnie Toben nog even. Hoe bent u eigenlijk met hem, want u kent hem persoonlijk, kende hem persoonlijk, hoe bent u met hem in, in contact gekomen? Nou, het is eigenlijk heel makkelijk. Wij emigreerden naar Amerika toe in 1948. En begin de 50e jaren kregen mijn ouders een klein tv'tje. En een van de programma's die s'avonds op televisie was, was de Liberace Show. Zo, so, ik ben eigenlijk opgegroeid met zijn programma's. Op een gegeven moment was ik met mijn man Jan in Las Vegas... en hij trad daarop en toen zei ik, daar gaan we naartoe. Wij zaten op de eerste rij en na het programma kwam een dame naar ons toen... toen zei ze, zou je het leuk vinden om Mr. Liberace te ontmoeten? Nou, en toen zijn Jan en ik door de catacombes van het uh, hotel waar hij, zat, uh, waar hij speelde. En toen hebben we hem ontmoet en zijn manager ontmoet, Seymour Heller... en zijn stage manager, Ray Arnett... En er was sprake van dat als hij weer naar Europa kwam... dat ik in het voorprogramma een aantal liedjes zou zingen. Nou, zover maar zover is, is het nooit... nooit gekomen, hè? Nee, helaas nee, niet. Nee, nee. Wat was het voor een man? Um, ja, eigenlijk zeer indrukwekkend. Want uh, als, hij, als je hem zag op het podium en je kwam in de kleedkamer... Die façade van Liberace, zo so praatte hij ook. Hi guys, nice to meet you. And, uh, je kunt hem goed nadoen. <laughs> dat zei Alexander ook. <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> en, hij en hij had bij wijze van spreken een, een, een act. Uh, dan stond hij op het podium en dan zei hij... Ladies and gentlemen, you want to see my rings? You should, because you bought them. En diezelfde stemgeluid, dat hield hij ook in wijzijn van anderen. En, uh, maar het was een man die alle aandacht had... voor alle mensen om zich heen. Hij was dol op kerstmis. Hij was dol op zijn familie. En het was gewoon een hele begaafde iemand. Wie heeft u film al gezien, hè? Die donderdag in première gaat over zijn leven. Wat vond u ervan? Um, nou, ik heb het toevallig met Alexander er ook over gehad. Het is, uh, het is heel goed gedaan. En ik heb gehoord dat ze zijn genomineerd voor veel Emmys. Maar... Ik zie Michael Douglas. Het is moeilijk voor Michael Douglas om Liberace neer te zetten. Als je die man echt gekend hebt. Mm -hmm. Want Michael Douglas is een uh, heteroseksuele man. Uh, die zijn best doet om Liberace na te doen. En dat, uh, ja, ik vind dat hij het net niet, niet goed doet. Laat het ja. zo zeggen. Dat, dat maakt wel nieuwsgierig. Laten we even gaan luisteren naar Michael Douglas als Liberace. Thank you. You know, dat no, is all right. Stare as long as you want. I mean you paid for it. You know, I always get asked, how do you play the piano with all those rings on your fingers? And I always tell them very well indeed. Even Alexander de Jong. wat Vindt u van Douglas als Liberace? Ik ben het helemaal met Ronnie uh, eens. Ik, uh, ik vind niet dat hij uh, de, de essentie van, uh, van, uh, van Liberace uh, te pakken krijgt. Dan moet je luisteren voor... Uh, Liberace was natuurlijk ook een live fenomeen. Hè? In New York heeft hij uh, heeft nog steeds het record staan... van 27 uitverkochte voorstellingen in Radio City Musical. Hij heeft Carnegie Hall uitverkocht, Madison Square Garden. Maar nog nooit op Broadway gestaan en, nou uh, ja, dat gaat nu gebeuren, dus via de, de, de musical right now based on All the Clitters, komt hij, uh, ja, na zijn dood alsnog op, op Broadway te staan. Maar Hollywood, wat dat betreft, heeft voor, eigenlijk voor mij de, de rode loper uitgerold, omdat het project heeft zulke enorme publiciteit gekregen. En hij heeft natuurlijk ook aan geholpen. het feit dat Michael Douglas en Matt Damon uh, uh, de hoofdrollen spelen. Um, maar en, en de film uh, focust ook eigenlijk alleen maar op de relatie die. Um, op een eenzijdige, van een eenzijdige kant. de relatie die je had met Scott Torse. Ja. en, en uh, de, de musical focus op het, het hele leven van Liberace. Zijn ah, werk, zijn. Uh, ja. enorme showmanship. Maar nou, genoeg dan even over de film, want het maakt wel heel erg nieuwsgierig naar de echte Liberace. Hoe did you... ja, Well, it came to be when I started playing large places like uh, Hollywood Bowl and Madison Square Garden. It was merely suggested that I wear something that would be seen by the people in the back rows. And uh, I've been more or less caught in, a, in an unending trap. You know, I, I, they become a very expensive joke, my costume. Die film, waar we net al heel even over spraken, maar waar we het voor de rest ook niet heel veel meer over gaan hebben. Maar die film heeft natuurlijk wel de verdiensten, meneer de Jong, dat die Liberatie aan de vergetelheid heeft ontrukt. Zeer zeker. En daarom zei ik ook, voor, voor, voor mij is het heel erg goed. Ik ben al een tijd mee deze show bezig en opeens heeft het uh, de financiering een stuk, stuk makkelijker gemaakt. Want voorheen zeiden mensen toch van ja, Liberatie um, is toch een beetje vergeten iemand. En waarvan ik altijd overtuigd was dat het is, is zeer zeker niet het geval is, is, op het moment rijdt er een show in Las Vegas called Liberace. dat is uh, van die rapper CeeLo Green, die heeft een hele show rond Liberace en zijn extravaganza uh, gebouwd. Uh, Liberace was nu de voorganger van performers als Elvis Presley, Elton John, Michael Jackson, Madonna, uh, nu Lady Gaga. Dus op dat, op dat manier heeft hij, hij ongelooflijk veel invloed gehad. En is, ja, die man heeft zo'n interessant verhaal. Dus ik heb altijd gezegd, moet je luisteren. Het is, het, dat maakt voor goed theater. Maar goed, ja. het is uh, nu veel makkelijker om mensen te overtuigen... door die enorme publiciteit en dat hij weer helemaal uh, nou ja, in de spotlight staat. Zo'n nou, zo beschrijving, uh, uh, meneer Tober, maakt natuurlijk wel nieuwsgierig... naar de vraag waarom hij zo in de vergetelheid is geraakt. Um. Ja, wat ik ervan vind, is dat er zijn natuurlijk zijn grote fans... waren als je in Los Vegas was, in de zalen, en dat weet Alexander ook... waren er heel veel oudere dames met uh, witte ja. haar, die blauwe, blauwe spoelingen er doorheen... En die zijn er niet meer, wilt u zeggen? Nee, maar hij is natuurlijk al twintig, uh, meer dan twintig jaar dood, dacht ik. En uh, ja, een hoop van die mensen zijn ook overleden... En ja, er komt een nieuwe, nieuwe trend, mensen. Maar hij is natuurlijk, als je zijn verhaal kent... en uh, nu door de film en door wat Alexander gaat doen met de musical... ik denk dat uh, de hele Liberace een nieuwe impuls gaat krijgen. Ja. En dat zeer jonge mensen ook geïnteresseerd gaat raken na, uh, naar zijn verhaal. Ja, uh, meneer De Jong, u, u heeft ook voor uw project met, met allerlei mensen gesproken... die hem hebben gekend, met hem hebben gewerkt. Welk beeld is daar nou uit opgerezen? Van iedereen waar ik mee heb gesproken, uh, uh, altijd hetzelfde. Dat het een bijzonder aardige, um, uh, hartelijke man was. Ik heb nog nooit iemand negatief over hem horen spreken. En dat, uh, hij leefde echt voor dat toneel en voor zijn publiek. En um, uh, nou ja, daar draaide zijn hele leven om. Uh, dat is het meest wat ik, uh, wat ik heb meegekregen van, ik... van alle mensen yeah. die ik heb gesproken. In de film. En ik, vind dat, sorry, ja? en ik vind dat de mensen moeten weten dat hij echt. Hij nam alle tijd voor wie dan ook. Uh, mensen die een handtekening wel hebben. Dan deed hij gewoon, leeft hij gewoon een half uur staan. De, de, gewoon alle tijd voor de mensen. En veel jonge mensen nu, vandaag in de dag. kunnen ja. daar een lesje van leren. Dus de Liberatie uit de film. Een, een, een eenzame man uiteindelijk. Voorkeur voor jonge jongens. Meneer de Jong, dat is niet de Liberatie in uw musical straks? Oh, zeer zeker. Dat is een onderdeel. Ik denk dat je niet het verhaal van uh, van Liberace kunt vertellen om uh, om dat onderwerp uh, aan te zijden. Dat is voor mij wat ik interessant aan het project vond. Uh, uh, hij moest zijn homoseksualiteit verborgen houden. Hij had nooit het uh, de carrière gehad die hij uiteindelijk heeft gehad. Hij zou nooit het icoon zijn geworden als uh, in, uh, als hij uh, openlijk uh, homoseksueel was uh, uh, geweest. Um, dus uh, het is zeer zeker, in de tweede acte gaat grotendeels over die relatie met Scott, maar ja. het uh, in, in, in staat in een, ander, in een ander beeld. Omdat in de eerste acte zie je de, uh, de relatie die hij met zijn vader had en dat uh, was een hele belangrijke relatie. Zijn vader was een gefrustreerde muzikant, die wilde dat zijn zoon de carrière ging vervullen die hij zelf nooit had. En Liberace wilde eigenlijk niks liever dan uh, het re uh, respect en herkenning van zijn vader. En dat heeft hij nooit gekregen. En ik denk dat dat heel erg doorspeelde in het uh, uh, ja, soort relaties wat Liberace vond met jonge jongens. Het was eigenlijk ook een soort vader-zoon relatie waar hij eigenlijk op probeerde um, opnieuw de relatie uh, over te doen. Maar op een betere manier. En uiteindelijk is dat natuurlijk ook nooit gelukt. Maar... Dat was wel de psychologische ondergrond daarvan. En dat okay. is, helaas wordt dat niet duidelijk van de film. Het maakt alleen maar nieuwsgierig straks naar de musical. Alexander de Jong, heel hartelijk dank. Ronnie Tober, ook heel hartelijk dank. Dat over Liberace, dit was het al voor vandaag. Morgen is er opnieuw een aflevering. Dan zit hier Joost Vullings. Ik wens u nacht. Goedenacht.